Dan bij Den Haag. Daar is veel vertraging vanmiddag op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoete -Woude Rijndijk nog 6 kilometer file. Ik, uh, ik moet je iets vertellen. We hebben winst gemaakt. Wat zeg je? Nou, we hebben winst gemaakt. Ik versta je niet. <coughs> we hebben winst gemaakt.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 Maar misschien is dat nog een paar jaar weg en werkt u tot die tijd gewoon bij... Rick Hofman-makelaardij, de makelaar waar u zich thuis bij voelt. Dat maakt ons niet uit, want waar u ook werkt, dankzij de gunstige leaseform... is een Audi van de Zaak aantrekkelijk voor iedereen. Kijk voor meer informatie op zaak.nl. Stel, je bent een topadvocaat. Jouw allerbeste cliënt komt vaak in het nieuws. Hij wordt minstens drie keer per jaar opgepakt en aangeklaagd. Kortom, je praktijk loopt als een zonnetje. Je denkt nou over een tweede huis in Toscane tot jouw geachte cliënt in een en weer in de krant staat. Dood. Maar niet getreurd. Neem je toch gewoon een andere crimineel die bekend is van radio en tv? En zo is het ook met banen. Er is altijd ergens een betere. Dus ga snel naar monsterbord.nl en hop naar je nieuwe job. Go, go, go! Hoe groot uw bedrijf ook is... u financiert uw Audi met Audi Business Finance voor slechts 4,9 Kijk voor meer informatie op Audivandezaak.nl Hé, hey, wat heb jij nou achterop? Pas op, hè. ik ben zijn moeder. Wow, die is dik. Wat zeg je? Die is dik. Die, die plaat achterop. Aino, is het geen plaatje? Nee, het is een kenteken. Het nieuwe Bromfietskenteken. Straks is het verplicht, dus vraag hem nu aan. Kijk op is het geen plaatje.nl. Dus lieve mensen, bij het afsluiten van een polis ontvangt u. Ja, u. Direct. 100.000 euro's. Actie geldig voor iedereen boven de 65 jaar onder begeleiding van beide ouders. Er zijn van die aanbieders die u met uw pensioen gouden bergen beloven. Bij Generali doen we dat niet. Op basis van uw wensen en middelen creëert Generali een pensioen op maat. Generali, wij beloven niet, wij verzekeren. Jongen, je moet nu je brandweerscandteken gaan aanvragen, hoor. Want anders kost het je straks veel meer geld. Welke mensen eigenlijk bij de gemeente. gemeente? Vandaag hebben we... Sander Rutte. Ja, Sander Goosert. Alles goed? Alles. Wat ga je doen? Vandaag uh, de voorbereiden van de voetgangsbrug. Is dat spannend? Ja, het is midden in Haarlem en ook nog met een architect. Ook nog? En wat doe jij dan? Zorgen dat het project soepel loopt. Hé, hey, hou jij me op de hoogte? Ja, op werkenbijgemeente.nl. AD op zaterdag is compleet vernieuwd met AD Reiswereld, een bijlage om bij weg te dromen en erop uit te trekken. In de bijlage weekend, persoonlijk getinte interviews en pakkende reportages. Ja, de nieuwe zaterdagkrant van het AD geeft je een lekker lang leesweekend. Koop morgen AD, het nieuws dichterbij. Hier is Toyota Business News voor de zakelijke automobilist. De Toyota Avensis was al fantastisch, maar is nu nog krachtiger, stiller en completer. Waterdrive. Nu de Business Edition met geïntegreerd navigatiesysteem. U leest de nieuwe Avensis al vanaf 439 euro per maand. Zie de Business Editions op toyota.nl.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 Yo, ja, oké, okay. zie je zo. Moet wel even verder nu, ja? Oké, okay. ehm, um, wat was ik? Extra weekend. Could you manage on your own? Or rather be someone you did not know? I didn't know, I had it all. Was I to know she was to fall? The kidding urge has gone uphill. I really need a thrill. I put it to the test. I'm in second gear. I get it off my chest. I won't quit or rest. I will feel no fear. Someone new addiction takes control, increasing fear. I feel my dear, and I wonder how far I'll go. But it kills me. I need a nerve, I put it to the test. I'm in second gear. I get it off my chest. I won't quit or rest. I won't feel no fear. ...als een paal boven water. Ah! Direct en adrenaline. 10 minuten over 7. Hey, wie staat hier achter het mengpaneel? Red Bull! Maar wie is dan die gozer met die bril die tegenover staat... ...en zich afvraagt, wat doe ik hier eigenlijk? Feest En we hebben er samen toch weer behoorlijk zin in... ...de nieuwe aflevering van Extra Weekend? Nou? En uh, uh, ja toch? Hebben we dat wel zin in of niet? Ja, ik wel. Ik weet niet hoe het met jou zit... Um... Nou, ik heb wel zin hoor. Even kijken hoe met die mannen tegenover zitten, meneer, meneer, meneer. Meestra! Maar ergens, ergens, hè, knijpen ze hem toch wel hoor, die uh, twee mannen daar in de studio. Ja, ik zie wat scheergerijk liggen. Uh, ik heb het gevoel dat het uh, de bedoeling is dat één uh, dat gaat gebruiken. Ja, en uh, niet alleen die ene ik, maar volgens mij gaan ook de haren eraf van meneer. Ja, ik wil toch meer informatie, maar daar gaan we komen tijdens een nieuwe programma. Oh ja, natuurlijk. Het is weekend! Hadden oh! we dat al gezegd? Het is weekend, ja! 3FM. Extra weekend. De groot buitengeluiden, de groot. Maar het was wel bloter. Sorry. Oh nee, dat was natuurlijk de groot buitengeluiden. Ja, dat was de groot. Ja, oké. Dit was uh, Nals Barkley overigens. En uh, Crazy. En nou het geval... Onbetrouwbaar sujet! Sorry? Nals. Oh, is dat zo? Heb je het uitgezocht ja, nou ja, ja, ja nou, ze komen niet. Ze zouden komen in november, maar dat hebben ze toch weer eh, niet gedaan. Ze zouden eigenlijk in augustus komen. Het was een paar dagen van tevoren. Oh, uh, toch niet. We komen in november. U hoort nog van ons dag. Ze komen gewoon niet. Ze komen niet. Belachelijk. Ze komen helemaal niet. Dus onbetrouwbaar! Maar het leuke is dat uh, dit is zo'n grote heet dat er allerlei andere versies in de markt verschijnen. Nee. Ja, en dat is echt heel raar. Want uh, wat wil nou het geval? Uh, ken jij nog het bandje The Cure? Ja, dat waren de, de, die, die, uh, uh, die zwarte mannen met lippenstift. Nou, het waren uh, niet echt zwarte mannen. Het waren wel blanke mannen. Ja, nee, maar ik bedoel de, hun, hun aanhangers vooral. Die waren ook te herkennen in de discotheek als u Uw lens of bent u aan het dansen? Ja, dat waren van die kwartjeszoekers, zo uh, de uh, wijze. Uh, uh, uh. Kwartjeszoekers. Kwartjes okay, yeah. En het leuke is dat uh, die Robert Smith heeft een nieuwe versie gemaakt. Koevoets, hoe grote well, hit, de, uh, uh, Robert Smith. De zanger van de Cure. Zanger van de cure. Ja. ik even, ik heb namelijk een stukje, alvast, uh, hier maar hoor. Uh, wacht even. Moet ik moet wel even de goede aanzetten. Wat, maar wat heb je nu dan? Ja, nee, ik heb namelijk een stukje van uh, Robert Smith die crazy van Niles Barkley zingt. Nee! Hier moet je hoor, hier Ik vind het toch wel. Uh... Ja, ik vind het wel. Uh... <hijst> Hij is nog goed bij stemmen geleverd. Nou, binnenkort uh, officieel op CD. Kijk in uw afvalbak. Zo ongeveer. Ja, het is kwart over zeven geweest, een nieuwe editie van Extra Weekend. Ja! Tot een uh, uurtje of. Uh, wat zullen we doen vandaag? team? Ach, laten we doen. Lijkt me prettig hè. Het voelt wel aan als uh, vertrouwd en feest. Ja, hè? Ja, ja het is ja! wel een beetje. Uh, ja. En uh, heb je ook zo genoten deze week van het weer? Nou, ik doe het nog steeds. Ik loop nog steeds in korte broek en om een uh, flip flap. Zal ik jou even omschrijven wat jij vandaag aan hebt? Ja? Ik ga even op een afstandje staan. Ja, dit je... kan echt niet waar zijn, lieve mensen. Die Giel Veenstra heeft vandaag gekozen. Voor slippers. Dat zijn de teenslippers, hè? Ja, zijn uh, lekker hip. Ik trek dat niet. Nou, nee, nog hipper zijn die Crocs, maar die vind ik echt heel lelijk. Crocs ken je nog van vroeger dat je van die waterschoentjes had? Oh ja, ja, ja, ja, nou, ja die gaan die snijden. Dingen. Ja, maar dat die snijdt die, zo in je die voet. Die heb je nu dus. Uh, het zijn plastic klompen met gaatjes erin. Ziet oh. er niet uit. Nou goed, en je hebt vandaag gekozen voor een korte broek. Uh, ja, met een krijtstreep, vanaf hier te zien. Dank u. En een groen over uh, T-shirt is dat, hè? Zonder ja. mouwen. De mouwen komen nog. Als het weer winter wordt. Ja, dan bellen we Henk even en dan komen de mouwen. Maar eh, word jij er wel eens eh, op aangesproken over eh, korte broek met slippers? Want je moet als man natuurlijk, eh, er natuurlijk heel hip uitzien. Ik vraag me al dat af, zijn slippers nog in? Uh, wat ik heb begrepen, zijn deze slippers echt uh, wel de die. Want ik heb namelijk sandalen. Oké, okay. maar dat zijn van die dichte, dat uh, zien in hel uh, ja. goed. En volgens mij, sandalen is echt al heel lang niet sandalen meer. Sandalen is meer schandalen dus eigenlijk. Tenzij je als uh, godsdienstleer aan de slag wil, <lacht> dan ben je echt, uh, nou dan ben je het mannetje. maar. Uh, dus je moet die dingen weg, want ik vind teenslippers zo uh, niet lekker zitten, namelijk. meen je dat? Ik vind het heerlijk. Ja? Het is zo'n gevoel van vrijheid wat er over me heen komt op het moment dat ik mijn teenslippers aanschuif. <lacht> Nee, ik heb er nog nooit iemand horen zeggen, dus op zich heb je nu al de uitspraak van de week. Dat is prettig. Dank je wel. En zullen we even vertellen wat we vandaag allemaal gaan doen in dit programma? Nou, liever niet, want ik wil het eigenlijk uh, gewoon nu al uh, vergeten wat we vanavond gaan doen. Ja, maar toch vind ik dat we het moeten vertellen. Het wordt echt de hel vanavond. Ja, hè? Nou, eerst maar even de dingen die leuk zijn. Ja, eerst even de leuke dingen. Ik zal even een... Uh, dit is nog een leuk muziekje. Ja. Leuk muziekje. Ah, ah leuk de muziek. leuke dingen. Ah, lekker, leuke dingen. Lekker gezellig. We hebben een, de, de voice lift, dus we gaan weer de stem van een kende Nederlander door een apparaat halen. En dan mag je raden wie het is en dan kun je fantastische prijzen winnen via de lopende band. Aha. Prijzen aan de lopende band. Je mag nu alvast bellen wat mij betreft voor de wildprik. Jawel hè? Oh ja, de wildprik, ja nou, hoor. Uh, wat houdt de wildprik ook alweer in? Nou, dat je belt en wij prikken je in de uitzending. Zo werkt het eigenlijk. Eigenlijk wel. Je vertelt even wat je aan het doen bent. Ja. Of wat je hebt gedaan. En uh, hoe je haar zit. En wat jij van T-Slippers vindt. 0909-1336. Spannende muziekje is helaas afgelopen. Maar ja, maar dat het, komt zo. Dat heeft dan wel weer alles te maken met het feit dat we dan nu gaan vertellen wat de hel is. Want dat is het volgende op mijn papiertje. Wat gaan wij vanavond doen? Vanavond. In dit programma. Ja. Hoe beginnen we? Um, nou, het, het was in het nieuws van de week. Oh ja, dat was, uh, dat, was, ja, ja. Dat, was, dat was het. Er was iets in het nieuws. Het uh, bleek dat 40% van uh, de complete mannelijkheid zijn schaamhaar verwijderd. Ja. 30% en, doet ook de oksels. Ja, nou dat doe ik ook wel eens. Scher jij je oksels? Ja. Nee. Jij ook, Veenstra. Nee, ik scher nee. nooit mijn oksels. Oh, Dit is echt wat ik in, in 30 jaar heb opgebouwd. Ja hè? Het hele muziekje is nu. Dat heeft me nergens <laughs> meer vernomen. Ik zal het nog een keer doen. Um, dus we hebben, we zijn op onderzoek uitgegaan. Uh, en er is een niet-name te noemen Mannenblad, die dat heeft onderzocht. En uh, het vrouwenblad, het uh, tegenovergestelde van het mannenblad... de het tegenhanger. Het tegenhanger. Die beweert iets heel anders. Mm. Dat het niet het geval ja, is. die zeggen dat uh, mannen gewoon harig moeten zijn. Dus het, het mannenblad zegt nee, de metroman die heeft uh, geen, geen haar. Zo en, uh, <laughs> <Smoothie>? <laughs> het is een smoothie. Smoothie. Het vrouwenblad, <laughs> ja, ik ben op de hoogte. Die, uh, die zegt van nee, haar en oer en, en, en holbewoners. en Oh, sleep me mee. sla ja, mee met je knuppel. Stammen. Precies. En <laughs> wat wij gaan doen... Dat ligt er niet om, lieve mensen. Ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. Ik, We ik heb gaan het straks doen. We hebben namelijk hier in de studio. een aantal onderwerpen, een aantal uh, dingen liggen. die alles te maken hebben met het verwijderen van haar. Ik wil het niet. Wij weten. hebben hier liggen een lady shave. Ah! Wij hebben hier liggen. en dat is het allerergste: harsstrips. Ah! Wij hebben hier liggen. ontharingscreme. Yeah! En uh, wat was het andere? Oh, gewoon scheermesjes. Schermers. Uh, dat zijn ja. de vier meest gangbare manieren om je te ontdoen van haar. Ja, nou, ik ben het even zo. En wij Tja. gaan het doen. Wij gaan onszelf ontharen. Wij gaan vanavond live op de radio uh, nou ja, onze benen harsen. Waar heb jij overal haar eigenlijk, Gerard, Want jij hebt volgens mij meer haar dan ik. Ja, ik ben een uh, lopende, de, lo, lopende ha haarbal hier. He? Ja, nou, als het sneeuwt dan denken ze, hey die Yeti. <laughs> ja, ja. Dan zeggen ze, oh, ze hebben al zover. Nee, ik heb geen bos daar, nee, ik wel. Ik heb, ja, wel, ik, heb, ik heb weet je zoals ik, lambiek ja. haar op zijn hoofd heeft. Ik een paar weven, van die dingen op de weven, tepel. Weven, weven, weven uh, een borsthaar. Nou, het is helemaal niks. En, uh, maar volgens het ene blad is, dus, is dat dus helemaal uit. Volgens het andere blad is dat helemaal in. Dus we hebben een aantal mensen uitgenodigd van beide bladen. Ja. Dat wordt... Dat wordt uh, heb ik, jij rughaar? Ik ben zo, ja, een beetje. Echt waar? Ja, en elke keer ver, verwijder ik ze allebei. <laughs> dus ik, ik stel voor dat we daar dus die, die haarstrip uh, op uh, plakken. En dan, oh, oh, oh, oh, oh. Ik vind het echt doodeng. oh het wordt zo'n leuke avond ontdekt de mega-hits. 3FM. To the roof, boss. Deze week, Justin Timberlake. 3FM. Mega-hits. Kan weer geen toeval zijn. Dan begin ik over een haarverug. Nieuwe single van Justin Heet, Sexy Back. sexy back. The boys don't know how to act. Yeah, I think it's special what's behind your back. Yeah, so I'm turn around and I'll pick up the slack. Yeah. yeah, a up the slack. Dirty babe, uh -huh. you see these shackles, baby? I'm this slave. Uh -huh. I'll let you with me if I misbehave. and sex it back. it back. Don't want to, watch your eye attack. Yeah. If that's your girl, better watch your back. Yeah. Cause you'll burn it up for me and that's a fact. Yeah. Take it to the cars. Come here girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Strengths on me. Go ahead, be what gone with it. See working with? with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go heavy, be with it, Get a sexy out. Go heavy, be with it, a sexy out. Go heavy, be with it, Get a sexy out. Go and be with it, Get a sexy out. Go heavy, with it, a sexy out. Go heavy, sexy out. Van deze week na nou, nog één dag. En morgen hebben we dan de Scissor Sisters. Ja! Over ontharen gesproken. Sexy Bag. Het is wel allemaal toeval, hè? Het kan geen toeval zijn. Justin en uh, Sexy Bag. Nu nog één keer die, die uh, geweldige stationcall die hij voor ons heeft ingesproken. Hey, this is Justin Timberlake. En you're listening to Gerard Actum. En Miguel Veenstra. On 3FM ja. Serious Radio. Oh, Sympathiek. Ook aan jouw gedachten. Ja, uh, mooi. Ja, dat is mooi. Sexy Bag, dus je gaat er nog veel van doen. Heb je dat helemaal allemaal beluisterd? Dat schijnt echt. Uh... Dat schijnt de bom diggerie te, ja. te zijn. Heb je nog niet gehoord? Nee, vooral uh, track 4, dat wordt de nieuwe single. Dat schijnt echt, echt, echt, een beetje het, het, het, het, het, het, het, het nieuwe van het nieuwe in Amerika... waar ze altijd voorop lopen. Ah. Dat is namelijk een R&B-beat met trends daaroverheen. Ja, het is een, uh, ja... Het, het is beetje een, zoals dit. Uh, ja, dit klinkt inderdaad wel heel erg gipje. Ja. Maar uh, ja, ik heb, die heb ik dan toch wel weer gehoord, dus dat scheelt dan weer. Hé, het zit uh, uh, als volgt: We gaan heel even... De wildprik. doen, want we hebben een aantal mensen hangen die gewoon even bellen... en dan prikken we even wat lijnen. En dan checken we even de sfeer op deze vrijdagavond. Laten we eens beginnen met uh, lijn 1. Hallo. Hallo. Met wie? Met Rob. Hey Rop! Hey Vertel het, Ja, je, je mag, eh? op, je mag uh, praten, zeg maar. Nu. Oh, sorry. Hey, you, maar ik wou even zeggen over dat ontharingsgeval. Ja. ja. Nou, ik heb één keer mijn uh, ballen kaal geschoren. Nou, ja. ik heb drie weken last gehad van rode bultjes. Ja, en ja. jeuk en weet ik veel wat. Oké, okay, dan... maar. Ja. Ik moet er wel bij zeggen, op het moment dat het niet jeugt, heeft het wel een mega bevredigend gevoel. Een bevredigend gevoel. gevoel. Waar heb je het mee onthaard, uh, Rob? Met mijn eigen scheermesje. Ja, dat, is inderdaad oh, een... dat lijkt me ook doodeng. Het is dood en doodeng. Ik mij... het, af en toe een, snee, een sneetje in mijn wang vind ik al erg. Ja, ik nou... Heb no. Ik heb net, net gesneden met scheer in mijn rug, dat was ja. erg. <laughs> Maar goed Rob, ik ga het even voorleggen aan, aan de mannen en vrouwen van de bladen die zo meteen hier komen. Maar oké, okay, je hebt dan die ervaring gehad. Even heel kort nog Rob, ben je dan voor of tegen ontharen? Wat zeg jij? Moeten mensen... Nou, ik doe het in ieder geval niet meer. Het doe het nooit okay. meer. Oké, okay, ja, nou, dankjewel Rob. Er komt een, een haring achter je naam te staan op dit moment. Ja, dan mag je bij ons in het behaardenhoekje. Ja. Doei. Het centrum. Dag. Dag Rob. Dag. Ik pak even de, de kader van de wildprik. Hallo. Hallo? Ja, ja. U bent? Ja. Met wie? Hallo. Met Michel. Michel. Michel! Ja. Je zit in de in de wildprik. Wat, uh, wat uh, kan ik voor je doen? Wat kunnen ik we wil even een liedje aanvragen, maar... Uh, oh, maar weet dat dat weet, kan. Uh... Dat kan, want we hebben natuurlijk de legendarische ik zal kijken wat ik voor je kan doen lijst. Dus ja. aan het eind van de uitzending gaan we kijken wat we voor we je kunnen doen. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Welke plaat wil je horen? Uh, ja, hoe die heet weet ik niet. We hebben uh, van de Beach Boys met uh, of zo. Oh, Run DMC. Ja, voor ja. mij bedoelt hij Run DMC met Erwin uh, yeah, Smith. Ja, yeah. yeah, die. Oh, okay. Nou, over haar gesproken zeg. Nou, oh. Steven Tyler, die kan er ook wat van. Uh, Oké, okay. uh, we zetten hem weer op de zogenaamde... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen! ...lijst. Run DMC no. trekt nog steeds haar tussen zijn tanden weg, hoor. <laughs> Echt? Dankjewel, Michel. Dag, okay. daag, daag. dag. In de sms op 3333 komen ook heel veel mensen binnen... met uh, meningen over haar. Uh, haarkloverij, zou je kunnen zeggen. Maar uh, er zijn mensen die uh, sms'en sandalen en teentrippers zijn. Beide hip, maar haren zijn uit. Uh, mannen moeten zich ook scheren. Daar staat tegenover dat iemand anders sms de metro is zo lang uit. En is inmiddels opgevolgd door de retroman. En nu is de uberseksuele man in. Dat betekent dat je van haarloos naar heel veel, maar wel verzorgd haar gaat. Alsof je een permanentje in je rug wil leggen. Of, <lacht> of een ringbaardje op je rug. Echt zo'n stukje. Of een rastakapsel bij je ballen. Lekker. Nou, nou. Moet het wel netjes houden, vind Drieven, ik hoor. met uh, de radio, hè. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo? Goeie, goedenavond. Met wie? Met Martijn. Martijn! Martijn. Hallo, alles wel daar? Ja, ja. uitstekend. Mooi, mooi, mooi. Zullen jullie weer aan het genieten van het weekend ook. Of nou ja, althans bijna. Nou, we zitten er midden in, Martijn. Ja, wel, hè? En we hebben een lol. En ja, dat hoor ik. Maar hoe zit dat, <laughs> hoe zit dat met jou? Ja, super, man. Uh, week zitten weer op, hè. Weekend. Uh, lekker de stad in. Een beetje genieten van het mooie weer. Uh, nu het er nog is. Ga je op vrouwenjacht, of niet? Uh, nee, ik ga op uh, fotografiejacht. Dus, uh, vrouwenjacht ja. dus, ja. Uh, ja, nee. <laughs> dit weekend niet. Uh, soms wel, maar dit weekend niet. Een weekend lang <laughs> upskirts. Met Martijn. Ja, dat Ja, ook een goede bezigheid. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Het is, nu kun je er nog van genieten, jongen. Voor je het weet, dan zitten ze weer in uh, allemaal uh, moeilijke enzo. en zo. En, uh, ja, dat is toch zonde. Ja, maar het valt wel op, als je nu inderdaad uh, in het wild rondloopt. dat je, Ik denk bij heel veel vrouwen, en voor vrouwen zal het net zo hard gelden voor mannen. dat je nu naar veel meer mensen kijkt die je in de herfst of in de winter echt straal voorbij loopt. Ja. Ja. Ja, maar dat is ook zo. Maar iedereen is nu ook vrolijk, hè? Want uh, dat zie je ook in de file en zo. Iedereen staat gewoon met een pret in de file. En, uh, <laughs> en dan is het slecht weer en dan is het weer over. Nou, ik sta echt niet met een glimlach in de file, hoor. Dus, dan denk ik namelijk, hé, hey, het is mooi weer. Ik had nu ook ergens lekker ergens in, uh, op het terras kunnen zitten. Wit biertje. Wit biertje erbij. Ja, dat zit ook wel weer. Daar heb je ook wel weer een punt. Maar ja, het is het minder erg als dat het in de, in de snoei de regen is. Dat is ook niet echt een pretje. Nee, dat is maar ook niet waar. Nee, dat is ook niks. Nou goed, is... nou, dan moeten we weer gaan gewinnen. Want de hers komt eraan. Het grote sterven gaat weer beginnen. En Peter, ja, dan moet je, dan moet je, je haar wel laten groeien, hè, want anders wordt het zo koud. Ja, precies. We ja, hebben daarover gesproken, Martijn. Wat is bij jou uh, de status? Ah ja, netjes geschoren jongen. Netjes, maar geschoren of gecultiveerd? <laughs> gecultiveerd dan. <laughs> gecultiveerd. Nee, nee Gecultiveerd. <laughs> oh, dat kan natuurlijk ook, <laughs> ja. Gecultiveerd. Ja, ja. Ik, ik, om eventjes dan maar gelijk op elkaar te stellen. Ik cultiveer. Ik, ik ben niet uh, dat je zegt van uh, smooth. Maar ik knip het wel een beetje bij. Dat ik niet helemaal als uh, snoepdok uh, die net wakker wordt. <laughs> nee, er mag wel een klein beetje overblijven, Maar het ja. moet wel netjes blijven. Je? Als je dat toch ook op de vrouwen gooit. Uh, ik bedoel, uh, jij verwacht ook dat de vrouw zich toch wel redelijk heeft bijgehouden. Anders is het ook zo'n flosseffect. Uh, dat is toch bij een man toch ook wel, andersom ook wel een beetje, ja, denk ik zo. Laten we zo meteen het onderwerp even op een heel onschuldig toontje gaan gooien... door het de, de straks te gaan hebben over de voicelift. Oh maar, ja. Want we, anders gaan we het de hele avond hierover hebben... en dan krijg ik meteen weer zo'n... Uh, ja, daar gaan we weer. Ik denk dat opstaan nooit meer hetzelfde wordt. <lacht> nee, echt toch niet. Ik denk echt dat het echt een drama. <lacht> maar we moeten nog wel aan die, uh, die ontharingen, uh, geven. Ja, ik Daarom, maak, maar uh, dat kunnen we toch op onze benen ook uitproberen? Of is dat juist het allerpijnlijkst? Nee, je benen ik, wil, zeer volgens mij. Ik was ja, wel he? benen van plan. want Ik was echt niet van plan om, om hier gewoon in de studio aan mijn broek te laten zakken en mijn schaamhaar te gaan knippen. Nee, dat dan wordt het ook weer zo. Dat uh, vind ik ook niks. Nee, dat is ook al gedaan, je. weet je. Nou ja, goed, maar toch uh, leuk dat jij even belde, joh. Ja, ja ben, nou fijn uh, weekend, jullie alvast. Jij ook, fotografeer ze? Ja, dank je. Dat gaat goed komen. Dag. Doei. Dag. Ja. Zullen we nog eentje doen? in het in kijken. Een schoedehildplek. Ja, he, gewoon even kijken. Hallo met uh, uw disjockeys. Hallo. U bent? Ik ben René. René! Ja! En ik, ik wou nog over dat ontharen en al. Oh ja, daar gaan ja, ja, ja, ja. we de hele avond over praten. Ik maak me er zorgen over. Hoor. Want uh, ik heb het dus nog niet gedaan, omdat ik dus bang ben voor die scheermesjes. Maar ik vroeg me af, weet iemand kan het ook gewoon met een Nou, we hebben het wel bij ons. Ja, dus we, we het gaan dus, uh, ja, we gaan het straks even proberen te testen. Want ik wil weten of mijn ballen eraf vallen als ik dat doe. Ja of nee, zeg maar. Ja. Goed, nou, we houden nu op met de wildprik. We vonden het heel prettig om je aan de telefoon te hebben gehad. Dankjewel je nee. We hebben net nee. gegeten ook, dat hadden we nooit moeten doen. Nee. een chipje. Ja, lekker. Lekker? Kijk chipje erbij. Mmm, ah. oh ja. Maar goed. Le um, ja. De voice lift dan maar, hè. Ja, laten we dat even doen. Zullen we nog even uitleggen hoe dat zit, de voice lift? Nou, moet je het echt Het is heel simpel. Je hoort een stem, alleen dan iets anders. En we vragen ons af, wie is het? Ja, gaan we de stem al laten horen of bouw het op? Ehm... Um, nou, even één keer, dan doen we gelijk een plaatje... en dan kunnen de mensen bellen en dan komen we daarna terug met de eerste antwoorden. Vind je wat? Ja, ik heb al de gezegd, ja, als als je gezegd. zo zegt. Uh, hoofdstuk 3, ja. chapter 1. Nou, hier komt dan uh, het uh, fragment. Oh, in ieder geval de stem. Het komt in korte manier. Hij heeft mij iets geflikt en het ik hem gewoon niet. En dat is iets wat ik voor zou wat niet naar buiten brengen... maar het is gewoon klaar. Oef, no. Ja, die, uh, die ligt er niet om. Ik heb geen flauw idee. Ik heb echt geen flauw Heb jij een idee? Ik, heb Ik zou het echt niet weten. Is het Katrine uh, Kel? Nou, het zou zomaar oh, kunnen. Nee, nee, dat, dat, het, het, is ver, het is vervormd. Nee, laat maar. Maar dat is namelijk het geval, weet je. Je weet het gewoon nooit. En um, dat zou zomaar ook een vrouw kunnen zijn. Dat maar is het vraag. Nog een, naar, naar één keer dan, nog één keer. Nog ja, ja, één keer. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. We gaan zometeen. De spelspeer, hebben de mensen alvast een beetje... kunnen wennen aan dit hele verhaal. En dan... Check, check, check. Check het even allemaal. Dan kun je alvast gaan bellen mocht je denken... hé, hey, wacht eens even, is dat niet 0909-1336? Precies, dat is een bijbehorende telefoon. <laughs> ja. 0909-1336. Zullen we even een beetje gaan tikken op de tafel? Ook een beetje drum. Ja, gezellig. Gaan we. Haal ik Bas er even bij. Doen, doen, doen, doen. Haal ik Bas er dan? Dat is goed, fijn ga je dan. Oeh, ja. Als jij nog gewoon even doordrumt dan? Ja, dat doe jij nu? dan. Ja, prima. Nou, ik vind dat best een leuk beentje zo. Die zouden er wat mee me moeten doen. Ja. Nou, we nemen het op, dit programma nu. Wordt het uitgezonden? Ja, wordt uitgezonden. Word ik, ja. Dat is wel leuk. Uh, rock and roll! roll. Laten we je alleen hier, nergens anders. Ah. Eh, ah, ik... Prachtig rijden. Ah, de breeders waren dat een uh, cannonball. Zeven ja, minuten over half acht, even over naar de ANWB Den Haag. En goedenavond, Helene geest. Hallo Gerard. En nou, het gaat goed op de weg, want de meeste files zijn aan het oplossen. Helaas niet allemaal. Bijvoorbeeld niet op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... want daar staat nog 7 kilometer tussen de afrit Voorst en Badmen. Dan de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Ogenal 5 kilometer... En verderop richting Den Bosch voor de afrit Hedel nog twee. Veel vertraging heb je ook nog op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want daar kom je in vijf kilometer tussen roelof en Zoete -Rijndijk. En die file die kost je ongeveer een half uur extra reistijd. Tot slot de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen de afrit Hoenderloo en de afrit Schaarsbergen nog vier kilometer. Er is daar eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd, maar de weg is inmiddels wel weer helemaal vrij. Uh, Helene, mochten we je nou niet meer spreken vanavond? Ja. Mogen we je dan een heel fijn weekend wensen? Ja, jullie ook. Een fijn weekend. Een heel fijn weekend! gezellig! Het is vrijdagavond. Kom met Het is weer weekend. Lekker suipen! Super duper love. Prettig om die weer eens even in een hele andere danigheid te horen... op vrijdagavond. Het is zo fijn namelijk. Extra weekend. We zijn erg uh, druk bezig met... Uh... The Voice Lift. Zal ik hem nog één keer laten horen? Ja, vinst, want, uh, heel veel mensen die hebben iets van... Uh... Laten we nog eens een keer horen. Ja, dan gaan we dan. Ik kom in een korte manier. Hij heeft mij iets en het vergeet gewoon niet. Heb ik voor werk of het is iets heel heftigs, dat is in ieder geval waar. Het is uh, iemand die niet blij is, dat is uh, nee. een ding wat er zeker is. Zullen we eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Ja. Eh, Jordi. Hallo. Ja, hè? dat ben jij. hè? Jordi. Of niet? Ja. ja. ja. Nou, dan zeg je toch hallo? Hallo, Jordi. Hallo, ah, ja. Jordi. <laughs> hey. Wat denk jij dat dit is? Uh, Patty Brack misschien? Patty Bart. Nee, we hebben de stem iets verzwaard, moet je weten. Er zit een effectje op. Dus ja, het is, het is maar... niet Patty niet. Oh, hij is in voor vorm. Nee, het is niet oh, oh, is Patty Bart. Waarom dacht je dat? Uh, weet niet, niet. Je hebt ook wel gezeik met iedereen, toch? Ja, dat is wel waar, Ja, ja die heeft wel gezegd met iedereen. Maar het is niet waar. Maar nee. toch uh, leuk dat jij van de leiding, uh, Jordi. Ja. Maar... En een fantastisch weekend. Ja, jullie ook. Dankjewel, hè. Oké, okay, hoi. Bye, bye. Dag. Nou, nog even eentje. 3FM, goedenavond. Oh, Goeiemorgen, met Overmars, Hallo. Hey, Hoi, goeiedag. Hoi, hey. Ik had even een vraagje tegen jullie. Oh, oh. nou, wij ja. hopelijk een antwoord. Nee, ik hoop het wel. Ik kan namelijk niet naar jullie luisteren, want mijn baas heeft hier wel gewerkt. Hij heeft de radio anders gesteld en ik weet jullie uh, frequentie uh, hier niet. Oh, nou dat is heel makkelijk. Waar, ja. waar zit je ongeveer? Emmeloord. Emmeloord. Ja, joh. Oh, dat is niet zo makkelijk. Even kijken nee. hoor. Emmeloord, dat is een op Zoek hoor. Oké. Okay. Het wordt nu geregeld. Ja, helemaal goed, heb je, heb je wat te doen vanavond of niet? Ja, ik ben aan het werk, dus uh, daar, ja, daarom denk ik, ik moet even wat goede rijden erbij hebben. Ja, maar wat is... dat zou ik niet vonden, natuurlijk. Wat voor baas is dat, die ineens de radio op een ander station zet? Sorry, wat zeg je? Wat voor uh, baas heb jij dat die de radio ineens op een ander station zet? Ja, die komt uit Friesland. En ik denk dat hij dat, uh, wat is dat, op Friesland of zo, dat vind ik net even wat leuker. Ik weet ook niet waarom, ik kan me niet voorstellen. Nee, Nee, ja. lijkt me ook, uh, nou ja, ik ja. niet helemaal bij. Oké. Okay. Nou, we zijn aan het zoeken, hoor. Komt ja, natuurlijk. Het? We zitten er middenin. Okay. Weet je ondertussen niet wie die stem is? Welke stem? <laughs> Deze stem. Okay. Die stem. Oh, is dat niet die kerel van, uh, van het Koningshuis? Met. Uh, hoe heet die kerel? De koning van het Koningshuis? Nee, nee, die van de. Uh, die doen nog gezeur, dat gehad. Die, uh, met de Prinses Marilene en zo, hoe heet hij? Nee, je zit in een hele verkeerde hoek. Nou, oh, oké, okay. nee, dat weet ik. Je zit in een schipen, hele verkeerde uh, hoek, dat is heel jammer. Dat blijkt maar. Nee. Ondertussen zijn we nog steeds aan het zoeken naar de frequentie. <laughs> nee, flauw idee. Nee, maar... we zijn lekker op de hoogte. Probeer het eens op 96 per dag. Nee, 96 per dag. Is ik ik ga me gelijk even opzetten. Want Emma Loorten, de, de, ik ben er wel eens een paar keer geweest. maar ja, dan, dan... Oh, wacht, we krijgen een sms van Marcel. 88,6. Huh? Ja, probeer het eens op 88, 88,6. Heel fijn. Ik even kijken. Ik zal nu een liedje zingen. Als ja. iemand een liedje hoort zingen, dan ben ik het. No. Oh, even oh, kijken. Oh, oh. Ah, oh, je hebt ook uh, muziek op of nee? nee, dat zijn we niet. Oh, oh oké. Okay. Ik kan nou iets, iets met rap even kijken. Maar klinkt het goed? Mag ik gewoon staan. Nee, dat valt mij. Oh. Oh, oh ja, ik hoor jezelf. Hoi, hey, ja, kijk eens ja. aan. Nou, nu heb je het ja, goed uitgezet. Ik ga nog wat slecht, nou, Wat een luxe test is dit? Zeg dat je gewoon jezelf op de radio ja, hoort en ja. weet je dat je naar ons luistert. Dat is hey, al prettig. ik ben het gewoon live, wat grappig. Ja. <laughs> ja, normaal gesproken ja, is... nemen we dit altijd op hoor, maar goed. Ja. Oké okay, dan, Nou, het is, het is voor elkaar. Nou, een uh, fijne dag. Hey, bedankt, ik ook. Daag. Daag. Hey, dat jullie leuk Dag. Het is ongelooflijk, we zitten midden in een spelletje ja. en dan gaan mensen gewoon bellen. Ja. voor. nee, wat die voicelift is ondertussen. Nou, ondertussen pak ik gewoon nog iemand, want we moeten erachter zien te komen. Drie of hem? Halloa. Ja, hallo. Ha hallo. Ha met Ronnie. Ronnie! Goeiedag hem. Nou, vertel het maar, wat denk je dat het is? Wie denk je dat het is? Uh, Wilde Gok, Gordon. Gordon? Ja. Nou, laten we eerst even kijken hoe die uh, zo klinkt. Ja, het in korte manier, hij heeft mij iets gevlekt en het vergeet ik hem gewoon niet. En dat is iets wat ik, waar ik het voor zal bonden, wat ik niet naar buis zal brengen, maar het is gewoon klaar. Nou, en dan nu de stem zoals hij eigenlijk klinkt. Het komt er in het kort op neer, hij heeft mij iets geflikt en dat vergeef ik hem gewoon niet. En dat is iets wat ik, waar ik hem voor zal behoeden, wat ik niet naar buiten zal brengen, maar het is gewoon klaar. Ronnie? Ik zeg, uh, volgens mij heb ik het goed. Jij hebt het goed! Dat betekent dat jij uh, vandoor gaat. Dat hebben we namelijk hebben we niet gezegd, dat we weggeven. Nee, maar dat is, dat is het mooie. Je mag weer een getal van de 1 tot en met 10 kiezen. Nee, nou, je krijgt toch sowieso wel het album van Justin Timberlake. Is dat wat? Wil je, het, wil je, wil je een echte prijs? Uh... Ja, een echte prijs. En dan mag hij ook nog kiezen. Het gaat het eigen zak, hoor. Ja, dat geeft allemaal niet. Ik, Ik financieer uh, dat. Ik heb nog niet doorgesproken dit, met de afdeling budget. Dat komt allemaal goed. Ik heb okay. goede <lacht> contacten geraakt. Er werkte iemand met laarzen. Dat komt helemaal goed. <lacht> je je, je, je gondelsterommeter gaat af, Ronnie. Ah, uh, nee, berichtje. Oh, zijn berichtje. Ja, een andere kant. Oké, okay. hey, ik ben op de radio! Ja, klopt. Uh, maar je het. krijgt het album van Justin Timberlake. Kijk, kijk. En je krijgt daarbij ook nog een andere prijs en uh, we hebben tien verschillende prijzen op de band staan. Als je even een getal tussen de 1 en de 10 roept, dan horen we welke prijs er achter dat getal schuil gaat. 8. 8. Nou, daar gaan we dan. 8. wat zit daar onder? Een pak bladerdeeg. Je krijgt er een, een pak bladerdeeg bij! Oh, maak me gek! Dat pik je even mee, zeg. Wat ga je ermee doen? Ik denk zo'n broodjes maken. Lijkt me een goed idee. Ik weet je heel veel plezier mee. Ja, is goed. Kan nog een plaatje hebben? Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Wat moet je horen dan? Eh, uh, wat zullen we eens doen? Doe eens uh, Underworld, Born Slippy, Goeie Ik zal gaan. kijken wat ik voor je kan doen. Kijk, we zetten hem erbij. Dat dacht ik, dank u wel. <laughs> Dag. Dag. Nou, dat was de opgave van uh, The Voice Lift. Volgende week weer een nieuwe stem op de band. En Gerard, ja? denk jij ook dat wij een prijs winnen voor dit programma? <lacht> ja, maar ik wil niet weten welk. <lacht> zullen meer mensen de frequentie willen weten? Gewoon bellen, hoor. I just friends Gavin DeGraw I Saw you there last night Place never changes. It just stays the same. gaat zitten die je daarna nog een keer wil horen en nog een keer wil horen en dan denk je wat heb ik eigenlijk gehoord afgelopen vier minuten en dan wil je hem dus nog een keer horen <laughs> verslavend sorry, verslavend sorry. verslavend wel lekker de nieuwe basement jack zei take me back to your house your house en daarvoor Gavin De Graaf just friends zometeen in het uh, tweede uur van dit programma gaan we dan doen of uh... ja nou ja uh, yeah. kan ook wachten tot derde uur nou, laten we... Uh, want we hebben vier uh, scheermethodes. Ja, of de, het, dat heet dan ontharing, hè? Ontharingscreme, ja. we hebben hars, we hebben epileerding... Uh, en we hebben uh, schermesje, epileerding. Hoe heet dat? De, het epileergeval en uh, schermesjes. Wat ben jij nou het meest bang voor? Ik, voor de hars. Dat was ik ook, maar mijn vriendin, wiens epileerding het is... Oh, <lacht> lekker is dat. Mocht je denken, wat ruik ik? Ja, dan, dan, dan welkom bij de familie Venza. Die lucht! <lacht> Die zei dat dat echt, echt de hel is. Dat is de het hel. epileren, ja. Ja, maar wij hebben mannenbenen, Michiel. Dus ja. we, we daar is niet... Ja, Laten we jouw wat benen eens zien. Nou, weet je wat het is? Kijk, als, als iemand het bijweekt die het regelmatig doet... Nou, zeg! Ik was er nog wel zo trots op. Volgens mij is het jouw epilady die je mee hebt genomen. <lacht> <lacht> man. Ja, maar weet je, iemand die het regelmatig bijweekt... is dus net als met je gezicht schilden, dan heb je van die hele kleine haartjes die je weg moet halen. Dus niks Maar Hier komt er gelijk een hele... Een halve kat gaat er mee. Er ja, ja. gaat een halve kat mee, ja. Echt een hele kavia in je epilady. We hebben nu al een kater, hè? Ik ben nu al zo... Ik, ik, wie, wie heeft het bedacht? Ja, dat is ons team geweest. Waarschijnlijk. dus! Ga Ga weg! Idioten. We gaan straks even praten met een aantal deskundigen. Uh, die gaan we straks even officieel aan de tand voelen over dit hele verhaal. En ik ben toch nieuwsgierig wat eruit gaat komen. En ik maak me zorgen... Ah, kijk of ze ook haar op de tanden hebben dan. <laughs> Niet lang meer. Hadden we maar een reddress aan. We hadden we geen haar gehad aan. Zometeen deel 2 van Extra Weekend.